Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In een groot deel van Nederland worden te weinig sociale huurwoningen gebouwd. De overheid wil dat 30% van de nieuwbouw sociale huur is, maar dat wordt niet gehaald. Woonminister Keijzer is daarom bezig met een wet waarmee ze gemeente kan dwingen om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. De Vereniging van Woningcoöperaties vindt dat het wel wat sneller mag allemaal. Er zijn zoveel mensen die zo lang wachten op een betaalbaar huis, waarin jongeren niet aan de bak komen, dat mensen heel lang bij ouders op huis op zolder moeten wonen. Er moeten gewoon in een heel snel tempo die bestaalbare woningen worden gebouwd. Veel sociale huurwoningen. Natuurlijk ook andere woningen, maar hier is echt, moet echt een grote prioriteit liggen. Dus we zijn het niet zo oneens over de voorwaarden. Maar we moeten ophouden met praten, moeten we moeten gewoon nu beginnen. Bijna de helft van de energie die wij als Europeanen gebruikten vorig jaar... werd opgewekt door wind, water of zon. Een groep klimaatwetenschappers deed hier onderzoek naar. Ze ontdekten dat vooral zonne-energie steeds vaker voor onze stroom zorgt. De politie heeft vorig jaar voor 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen. Volgens de Volkskrant worden de eigenaren vooral verdacht van cybercrime, zoals het verspreiden van ransomware. De hoeveelheid cryptogeld die de politie in beslag neemt stijgt. Dat was altijd een paar miljoen per jaar, maar vorig jaar dus voor 41 miljoen. En sterrenkundigen hebben een groot raadsel opgelost. Ze zagen jarenlang onverklaarbare flitsen in het heelal. En nu zijn ze erachter gekomen dat het explosies zijn op neutronensterren. Neutronensterren zijn een heel bijzonder soort sterren. Die zijn maar 10 kilometer groot. Maar ze wegen meer dan de zon. En dus meer dan een miljoen keer zoveel als de aarde. Enorm compact met gigantische zwaartekracht en een heel sterk magneetveld. Op die neutronensterren zijn dus explosies. En dat gaat met zo'n gigantische kracht dat het hier, miljarden lichtjaren verder, te meten is. Het zijn de grootste ontploffingen in het hele tot nu toe. De oudste radioflits die ze hebben gevonden is 4 miljard jaar oud. Het weer komende uren trekt de laatste regen weg. Daarna zijn er opklaringen en op sommige plekken zie je na dagen eindelijk weer een beetje de zon. Het wordt 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vooralsnog een lichte ochtend. Spits Wel een kwartier vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 8 kilometer file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A10... vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstol bij Amsterdam Buitenveldert. 6 kilometer file N207 al aan de Rijn Hillegom. 10 minuten vertraging bij Leimuiden. Kwartiertje op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar... bij industriegebied Meer En op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Broek in Waterland Noord...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 Is in the fire, if the bush, bush, burnt, if the bush, bush, burnt, bushes in the fire. in the bush bush bushes in the park if the bush Who's 6.9. V FM we You. People all the wrong after. Please come back home, girl. Mm -mm. I know you put all your trust in me. I'm sorry yeah. to let you down. Two years since he left me Good to know Uh, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de stroom die Europa vorig jaar verbruikte... kwam uit hernieuwbare bronnen als zon- en windenergie. Dat blijkt uit een rapport van energie-denktank Ember. Daarmee is bijna driekwart van de Europese stroomvoorziening CO2-uitstootvrij. In een groot deel van de gemeenten worden er minder sociale huurwoningen gebouwd... dan de overheid wil. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, verzameld door brancheorganisatie Edes. In vier van de vijf gemeenten wordt er te weinig sociale huurwoningen gebouwd. En sterrenkundigen hebben een groot raadsel opgelost. Ze zagen jarenlang onverklaarbare flitsen in het heelal. Nu zijn ze erachter gekomen dat het explosies zijn op neutronensterren. Die zijn relatief klein, maar wegen heel veel. En de explosies op die sterren zijn dus zo krachtig... dat ze hier miljarden lichtjaren verder nog te meten zijn. Het weer, vanochtend nog af en toe zon. Vanmiddag bewolkt bij een graad of zes. En in de avond opnieuw regen. VLM. Het ritme van Zandvoort. We got this house under the rest. I know you gonna dig it.